Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook volgend jaar komen er gratis schoolmaaltijden op de middelbare en de basisschool. Hiervoor trekt het kabinet 166 miljoen uit. Scholen kunnen geld krijgen om te voorkomen dat leerlingen met een lege maag op school zitten. In maart is dit project gestart om armoede onder kinderen tegen te gaan. Ruim 1300 scholen doen mee. Het OM wil dat de rechter de motorclub Hardliners verbiedt... door ze als criminele organisatie aan te merken... Die club werd vier jaar geleden opgericht vanuit de gevangenis... door een man die al een straf van negen jaar uitzit voor mishandeling en afpersing. Volgens het OM is Hardliners een van de grootste motorcycle-gangs van Nederland... en een broedplek van geweld. Eerder werden al motorclub Hell's Angels en No Surrender verboden. De mensen achter de app TikTok zijn vandaag bij de Tweede Kamer langs geweest. Deden ze om te praten over het vertrouwen. Veel politici hebben dat niet meer in de Chinese app. En dat willen ze veranderen met een speciaal project, vertelt mijn tech-collega Nando. Dat is het plan van TikTok om data van Europese gebruikers dus aan te beveiligen... dat het de zorgen neemt bij de Europese en ook Nederlandse politiek. Willen ze onder meer doen door de datacentrales van Europese gebruikers te verplaatsen naar de EU en ook een onafhankelijke partij het te laten beveiligen. En dit kersje voor vier studenten in Amstelveen bij het studentencomplex Uilensteden kwam de postcodeloterij langs. De vier bewoners wonnen ieder 25.000 euro. Ik heb ook veel geld. Ja, ik hoopte gewoon op mijn fiets. Het is er echt bijna mee gestopt. Ik dacht, ja, ik krijg elke keer een klein prijsje of een zeepje. denk, ja, nou, daar doe ik het ook weer niet voor. Uh, ja, ik weet niet wat ik er mee zou moeten eerlijk gezegd, maar ik vind vast wel iets. Nou, je die schuld, schuld misschien af en toe? Het is nog niet eens de helft, dus dat, nee, dat ga ik er sowieso niet mee doen. Dat is echt een zorg verlaten. Voor nu gaat het geld in ieder geval naar een leuk huisfeestje. Ja, inderdaad. Geen brouwers dit keer. Dan, dan wordt het even wat beter. Ja, en niet te goedkoopste wijn. Het weer vanavond nog lang warm. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 15 van nacht. Morgen zonnig, droog en maximaal 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Een bezoektocht naar de wortels van de nederhok. Vanavond met Rick van Boekel en Arno van Hees over hun muzikale achtergronden en over hun nieuwe cd. Rick van Boekel meets de dubbar, de dromende dansers. Snelle schoenen passeerden de dansende dames Met een vlotte bloensende oogopslag Hij droomde al dansend verder Ze keken hem nieuwsgierig na Zagen hem stilstaan bij een raam Verlegen bleef hij even staan De dromende dansers, met veel plezier, dansend onder de zon. De dromende dansers, de dansende dromers, de dromende dansers. Dansend en dromend, daar en hier. Dansend en dromend, met veel plezier. Op een zonnige dag, verliet hij zijn thuis... Op zoek naar geluk, ver van zijn huis Maar in het bos, vond hij het niet Dansen langs bloemen en bomen Zodat hij even kon dromen Hij zag een groep vrouwen bij de rivier Eendjes zwommen met veel plezier. Zij droomde van een man met een snoer en toen ze hem zag, zond ze snel door. In haar dromen dansen ze met hem, voelde ze het geluk in haar hart. Ze zag hem dansen naar de rivier, ze klom op de oever met veel Zijn hand voor de eerste dans. Haar vriendinnen zagen haar kans. Ze zagen en dansen langs de rivier: een zwingende stroom van liefdesvervier. De dansers met veel plezier dansend onder de zon. De dromende dansers, de dansende dromers, de komende dansers. Dansen en dromend daar en hier, dansen en dromend met veel plezier, met veel plezier. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederlandse popmuziek. Het is vandaag vrijdag 25 augustus 2023 en we zijn in de ZFM Radiostudio waar ik samen met Dick van Duin, onze gast Rick van Boekel, ga interviewen over zijn muzikale leven, zijn huidige activiteiten en natuurlijk samen met hem op zoek gaan naar de wortels van de Nederrock. Rick van Boekel is naast muzikant, ook muziekjournalist en schrijver van poëzie en liederen. Hij schrijft over wereldmuziek, maar ook over jazz, hip-hop, pop en soul. Hij is een zeer ervaren djembe- en percussiedocent en geeft workshops aan volwassenen, jongeren en kinderen. Ook op lagere en middelbare scholen. Hij maakt al meer dan 50 jaar muziek, vaak gebaseerd op Afrikaanse ritmes en zijn instrumenten als de kora en de balafoon. Zijn laatste cd, De Dromende Dansers, welke hij samen met de Dub Ark heeft gemaakt, gaan wij natuurlijk ook uitgebreid bespreken. Daarvoor heeft Rick ook Arnoud van Hees, lid van de Dub Ark, meegenomen. Welkom Rick en Arnoud. Kunnen jullie nog wat toevoegen aan deze beschrijving? Nou even, je noemt de West-Afrikaanse instrumenten, niet alleen de kora en de balafoon, die speel ik nu meer eens zo heel lang, maar de djembe wel. Oké. Okay. Ja, ja. Die speel ik al sinds de jaren 80. Maar goed, je bent er heel lang bezig volgens mij. Ja, ja, volgens ja, Ja, ja. Kan je heel kort samenvatting geven van je muzikale? Ja, ik ben, uh, kom niet uit een muziekfamilie, maar uit een sportfamilie. Maar ik ben, oh. toen, ik, uh, toen ik in Leiden ging studeren, ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. Toen ben ik uh, in de jaren zeventig begonnen met, met uh, conga's en bongos spelen. En ook al met uh, poëzie schrijven bij uh, het laktheater, wat niet meer bestaat in Leiden, Wel uh, van gehoord, uh, ja. Ja, en uh, ja. Dat, deed ik, dat deed ik apart van elkaar en toen... Uh, in in 1982 werd er een poëzieverzamelbundel uitgebracht. En toen dacht ik van bij de presentatie. Laat ik dat ze gaan combineren. De voordracht met percussie. En okay. zo, zo is het eigenlijk begonnen te komen. Die kwam er naar mij toe. na de afloop van het uh, optreden. Rob Wiedijk. En die okay. zei tegen mij. Je bent een popdichter. Ik wist nog niet eens. Ik kende die term nog helemaal niet. Nee, ik ook niet. En, uh, <laughs> en toen, uh, toen kwam ik eigenlijk uh, langzamerhand uh, ja, in het circuit terecht. Omdat hij mij toen... Uh, ...heeft geprogrammeerd in de sneeuwbal. Ja, ja. En uh, later ben ik ook in andere zalen geweest... ...ook in Leiden in het LVC. Dat heb ik Rob Smit ontmoet. Oh, Rob okay. Smit van de Kubus cassettes En die, um, die heeft eigenlijk mijn eerste cassette... ...deze over de praten uitgebracht in 1983. Ja. En uh, de nummer Jamaica heb ik in 1980... ...in Lissabon geschreven. Was ik um, in de Jamaica-bar geweest in Lissabon. Ja. En ik luisterde toen al heel veel naar reggae. Bob uh, okay. Marley, Black Uhuru, Linton Kwesi johnson ja die hebben mij echt wel geïnspireerd uh, om uh, okay. ja, die tekst te maken. Ja, was dat ook de aanleiding om, zeg maar, met dat dichter te beginnen? Om, om, was je daardoor geïnspireerd geraakt door uh, Linton Kwesi Johnson? Uh, ja, het was niet puur alleen maar uh, reggae, hoor. Want het hmm. was, uh, ja, nou zeggen het dat popdichter, popmuziek, maar niet alleen popmuziek. Uh, want ik deed eigenlijk met percussie, in het begin nog altijd met alleen congas Later, okay. toen ik begon, speelde ik nog niet eens jam mee, daar ben ik in 1986 mee begonnen. Er is ook uh, latin muziek, Afrikaanse muziek, ja. dus uh, het is veel breder. Uh, ja. Kijk, uh, dit nieuwe album is puur reggae, dub reggae. Maar ik heb in allerlei muziekstijlen uh, gewerkt, ook uh, hip hop. Want je zit jezelf als percussionist, ja. popdichter? Ja. ja, de term popdichter wordt niet meer gebruikt. Tegenwoordig gebruikt ze de term spoken word, artiest. Oké, okay, uh, ja. welkom Arnoud van Hees. Ja. Hè? Dankjewel. Lid van de dubark? Ja, klopt. Vertel jij iets over jouw achtergrond, jouw muzikale achtergrond. Nou, ik ben met, uh, met de Caribische muziek opgegroeid, ja. uh, geboren op Curaçao. En dus eigenlijk met, met, met Caribische muziek uh, mm -hmm. en met name ja. Curaçao's, Cubaans, maar ook Afrikaans, opgegroeid. Ik ben op vijfjarige leeftijd ben ik, uh, bongo gaan spelen, percussie. Bongo. Nou? En daarin ja. verder gegaan en uh, ik was een jaar 12, toen ik op Curaçao mijn eerste reggae plaatje kocht, okay. <laughs> dat was van Lee Perry En ik raakte eigenlijk gefascineerd door die muziek, door de reggae muziek. En ja ik, ik, ja, ik vond dat hele mooie muziek en met name dus eigenlijk de dub muziek, omdat daar ja. dus gewoon een hele creatieve kant bij zit. Uh, toen later, begin jaren 80 uh, ben ik ook basgitaar gaan spelen in verschillende reggae bandjes. ben ik eerst de eerste dub mixen gaan maken. Ik leerde Rick van Boekel kennen in 2002 bij Toeters en Bellen, een uh, straatorkest. in ja, ja, ja, nou, Amsterdam, ja. De Ark dat is eigenlijk ontstaan, Erik uh, van Drunnen-Littel, die, uh, die, die heb ik leren kennen ja. uh, door een vriendin van mij die bij hem in de klas heeft gezeten. Het is ja. al een jaar of zeven geleden. Hij is ook uh, reggae-fan en hij heeft een eigen studio. En toen, in Haarlem? Uh, in Haarlem, ja, ja. studio uh, 111. En toen was eigenlijk wel het idee om uh, met elkaar dingen te gaan doen. Ja, ja, uh, ja. dup te maken. Maar daar kwam eigenlijk niet zoveel van door, door verschillende omstandigheden. En toen kwam Rick van Boekel. Uh, Rick van Boekel leerde Erik ook weer herkennen, zeg maar. Die, die ja, ja, kennen ja. elkaar ook al heel lang. Ja. En toen is het eigenlijk ontstaan dat ze dus het project gingen doen dus met Rick. Dus de, de, de poëzie. Okay. Eerst eigenlijk gewoon op reggae muziek maar ik had er al met Erik dus ook al het voornemens om wat te gaan doen. En toen is het eigenlijk op die manier is het bij elkaar gekomen. Oh, ja. En de plaat is dan uiteindelijk ontstaan omdat Erik van Little of Van Drunen Little kende Wim Dekker weer. Want ja. de plaat is bij Wim Dekker uitgekomen ja. op zijn blowpipe label, toch? Ja, klopt. Uh, nou, we zijn gewoon toen de studio ingegaan. Uh, Rick heeft eerst uh, de voice gedaan, uh, gewoon de ruwe tracks zeg maar. Toen ben ik dus het uh, dubwerk gaan doen. En ja, dat werd eigenlijk heel leuk. We wisten eigenlijk niet waar we naartoe zouden gaan. We spontaan gewoon dingen doen. En het werd eigenlijk, vonden wij, toch heel goed. En uh, van het begin hebben we dus al tracks opgestuurd. Uh, toen was het hele album nog niet af. De eerste track al naar Wim Dekker, want die kende Erik dan weer. Ja. En die heeft een eigen radioprogramma, uh, Hard Underground. Ja, klopt. Ja. En die ging het daar draaien. Dus die, die, die vond het heel leuk. En nou, op een gegeven moment gaan we steeds verder. We hebben de elf nummers van het album hebben we klaar. En toen kwam Wim Dekker eigenlijk, ze hebben het aan Wim Dekker laten horen. En die zei, ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik wil er nog even over denken. Maar misschien wil ik het wel uit gaan geven. Okay. En dat ja. is dus gebeurd. Even terug, want ik hoor nou een paar keer de term dub muziek. Ja, huh? dub muziek is een, een, een stroming vanuit de reggae muziek. Reggae muziek yeah. komt uit Jamaica. Um, en um, begin jaren 70, eigenlijk vanaf 73, kwam het eerste echte dub album uit. Dat was Blackboard... Jungle Dub van Lee Perry. En um, Lee Perry en King Tubby waren eigenlijk de twee studio's in Jamaica... die dus de dub hebben ontwikkeld. Dub is eigenlijk een een, een afdruk, een, een, een, een, uh, verkorting van, ja. van dubbing eigenlijk, of dubbel, zeg maar. Oh. Dus als je een basistrack hebt, dan ja. ga je hem dubbelen, hè, of ja. ja. ja. ja. meerdere keer dubbelen. En vanaf die eerste periode, zo begin in de jaren zeventig, is het ontstaan zeg maar, als, een, als een nieuwe stroming... die zich eigenlijk als een kunstvorm is gaan, gaan ontwikkelen. En dat komt er dus op neer, dat dus, door de pioniers die ik net noemde... eigenlijk het, het, het, de mixingconsole, hè, dus die in de ja. studio's traditioneel werd gebruikt gewoon om het geluid te balanceren... Ja. en een opname te doen, gingen ze gebruiken als muziekinstrument... Oh, okay. Dus het werd een hele yeah. nieuwe benadering van muziek. Je gebruikt yeah. een mixing console niet meer om gewoon muziek op te nemen, nee. maar als okay. instrument. En daarbij werden dan dus diverse effecten gebruikt, waaronder echo's, verschillende echo's, facers, yeah. yeah. uh, feedbackmechanismen. Ja, yeah. een leuk voor een dub muziek. Okay. Okay. Dan denk ik okay. uh, yeah. aan het nummer, een klassieker yeah. Yeah. van de Congo's uh, Fisherman. Van het album Heart of the Congo's, uh, opgenomen in 1977 in de Black Art Studio van Lee Perry. En dat wordt wel gezien als een van de beste albums uit die periode en echt een klassiek album. Kali in Seaport Town Watch your pick The Kali man voorbeeld van een dub muziek. Ja, zeker. Ja. Inderdaad. Ze zijn toen in het begin dus eigenlijk King Tubby was een klassieke dubstudio. Ze zijn dat concept verder gaan ontwikkelen. En um, in de jaren zeventig werd dat steeds meer ontwikkeld. Ja. Nu nog steeds heb je dus okay. tegenwoordig vaak hele digitale dub. En eigenlijk kun je zeggen dat dus Liperi dat tot, tot een maximum ontwikkelde in de periode 76, 79. Okay. En toen zijn er dus echt pareltjes van, van, van dubmuziek ook uh, bij Liperi ja, uit ja. de studio gekomen. En King Tubby deed dat ook maar op een andere manier. Er zijn dus ook weer verschillende manieren zeg maar, van, van dub. Ja, ja, ja, dus verschillende ja. Ja, kunstvormen kun je zeggen. Maar ja, ja. Ja. Ja. Nou, die zijn eigenlijk begonnen met een band Poet and the Roots. Hè? Ja, ja, Poet, ja, Poet and the Roots, Poets, ja. ja klopt. Ja. En eigenlijk dus de poëzie, wat ook weer een stroming is dus in de de muziek. De poëzie. De poëzie, ja. ja. ja. Uh, is ook een term dus die door hem uh, uh, gebezigd werd en, en verzonnen is. Oké. Okay. Ja. Maar even terug naar uh, Rick, jouw muziek inderdaad. Uh, ik hoor steeds een spoken uh, dichter eigenlijk. Hè? Spoken word. Uh, Kun je daar iets over zeggen? Jij? Ja, Nou, in, in de tijd dat ik begon uh, popdichter. Uh, werd ik heel erg vaak vergeleken met Tom Leving, die inmiddels ook al overleden is wat hij drummer was maar ik ben percussionist en dat is niet helemaal hetzelfde het heeft wel allebei met ritme te maken natuurlijk ja. en toen werd, ja in de jaren negentig werd die term popdichter uh, werd eigenlijk uh, ja, afgeschaft uh, mm -hmm, maar ja. ik zeg altijd uh, tegen mensen ja, ik ben nooit opgehouden, ik ben, ben gewoon doorgegaan en de laatste tijd wordt uh, de term spoken word artiest gebruikt zoals spoken, spoken word wil niet zeggen dat je, dat je ook met muziek bezig bent. Dat kan ook nee, zijn als je nee, alleen nee. met tekst bezig bent. Ja. Maar declameer je dan meer dan dat je zingt, of zo is dat? Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik ben wel meer gaan zingen. Okay. Maar ja. ik zeg altijd, ik ben een, uh, een dichter die zingt en rapt. Wat ik net al zei, ik ben op diverse manieren met muziek bezig. En eigenlijk is deze cd-de Drome de Dansers eigenlijk de eerste cd. Waar ik echt uh, mijn teksten op uh, de muziek uh, heb gemaakt. Oh, ja, okay. dat is eigenlijk, uh, ja, ja. Uh, Jouw invloed. <laughs> ja, en, oh. en de invloed van Erik. Want ja. Uh, ja. Arnaud vertelde me net al. Uh, Erik, die kende ik eigenlijk al uit de periode dat ik als popdichter optrad. Die is ook nog wel eens mee geweest optredens. En die heb ik jarenlang niet meer gezien. En was op een gegeven moment het Leiden, van Leiden van Huis naar Haarlem. En toen kwam ja. ik hem een keer tegen bij een optreden in Alkmaar. Waar ik zelf solo optrad En hij met zijn band. Okay. En toen, ja. toen hebben we elkaar weer ontmoet. Zo. En dat is in 2018 ja. Ja. geweest. En zo is het eigenlijk begonnen. Zullen ja. we ook een nummer van jou draaien uit je vroegere periode? Nou, ik zou dan uh, het een nummer worden. Parijs... Parijs, ja, Dat staat ook op de CD Beweging als Stratege. maar die staat ook op de LP Deze over te praten. En dat is wel bijzonder, de LP Deze over te praten is twee jaar geleden uitgekomen. Maar mijn eerste cassette die in 1983 uitkwam, heet ook Deze over te de praten bij Cubus. Okay. En daar staat het nu Parijs ook op. En de tweede cassette was uh, 1984, hé, hey, wat moet dat? Maar de LP Deze over te praten werd door het uh, label Raakvlak uitgebracht. En de gasten achter dat label die, zijn eind twintig en die waren nog niet eens geboren toen die patiënten uitkwamen. Dat vond ik wel, uh, vond ik wel bijzonder. Ja, en Parijs ja. was inderdaad, in de, ook al in de jaren tachtig, een van mijn succesnummers. Okay, ja. En de uh, ja, titel zegt uh, eigenlijk: de volledige titel is Parijs Een Zonderlinge Reis. Met de duim in de wolken, met de neus in de wind, met de oren in de regen, met teenagels krassend over het asfalt. Blaren melancholiek, mee zo pijnlijk, kleine teeneelt, vingerhoed verborgen, zingende tanden, swingende tongen. Wisselvallige lippen onder een ruimdenkende snor en grillige neusgaten. Een ruimdenkend voorhoofd met ongerepte rimpels, wegwijzende wenkbrauwen, luchtkoesterende haartjes, lunchsnappende keelholte, warm broodje gehemelte, hemeltje, sausijsje, in mond, meisje. Op de treden van de sakte keur, heilige harten hunkelend. Tenen ontmaskerd als leedmakers, lippen als smaakmakers, oren als ruiskrakers, ogen als blikhakers. In de scène dompelen voeten, verdriet en liefde onder. Likken tongen ijsjes, neus gespits op Eiffeltoren horen willen parlez-vous horen. Wijsvinger Notre Dame, ringvinger oma-man, ijsvinger op de kam, valsinger slaat lam. Trommel, trommel, trommelvlies, m'n schildert Circus. Trommel, trommel, trommelvlies, m'n schildert Circus. Gerachten, de Zirtaki, Giazuela, hoppa! Cusco's vechten om constipatie. Vetta, moesaka, marokje, slokje. Haasokje, wat mokje in het nokje? Grote teen, blote teen, nagelstripties, Parakalo, een souvlaki, please. Parijs. Parijs, mamam papam, radijs, rijst, rijst, rijst, Rijs, Rijs, Vietnam. Santere pompie, warme douche, level 54, funk Montparnasse, modern panoramacompas. Perla chaise, elke neo, en ex-hippie in zijn sas. Huxley's Doors of Perception, waar het eens om begon, staan open naar het gaf van Jim Morrison. Take me to the unknown soldier Hippie, stippie, hippie Er is ook nog een regretterien, trippie Naar het fotograaf van Piaf doet hem af. Vele neuzen maken de keuze En lippen skanderen de leuze. De ijs Staccato, dagboek schrijft het woord Parijs Parijs! Parijs! Oké okay, Rick, mooi nummer. Je begon te vertellen dat je eigenlijk geen uh, muzikale achtergrond hebt. Hey, Hoe ben je ik... daartoe gekomen dan? Uh, iemand van de babybommers. Ja. Uit de jaren 60 opgegroeid als puber. Ja. En toen uh, luisterde ik natuurlijk al heel veel naar muziek. Uh, mijn, ja, Rolling Stones, de Beatles, de Birds. En uh, in 1970 ging ik naar het popversie van Kralingen. Toen speelde ik zelf nog helemaal niet. Echt waar? Ja. ja. En uh, ja, die zag ik dan onder andere naast Pink Floyd en Soft Machine. Ja, ja, en de Birds. Ook uh, Santana. Ja. Ja. En die, die speelde ik, ik speelde toen nog helemaal geen percussie. Maar ik ben in 1973, toen woon ik al in Leiden. Want ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. Mm -hmm. Ik heb sociologie gestudeerd. Toen uh, ben, ik in, uh, ben ik begonnen met bongo's. Ik was op het eiland Corvo in Griekenland. En er waren een paar Griekse jongens aan het spelen. Eentje had bongo's bij zich. Toen heb ik die bongo's gepakt. En ik zeg altijd voor de gein. Ik ben nooit meer opgehouden. Want <lacht> <lacht> zo, zo is het begonnen. En de eerste jaren heb ik alleen maar gewoon thuis zitten oefenen. En ik maakte mijn buren een beetje gek ermee. Maar op een gegeven moment ben ik... Uh, ben ik ook les gaan nemen. Maar okay, het is ja. wel belangrijk dat je ook les neemt. Wat ook heel belangrijk is. Uh, want ik ben ja, half jaren tachtig met, uh, met uh, Djembe begonnen. Is ja. dat je naar de gebieden toe gaat. Waar het instrumenten vandaan komen. Ik ben dus ja. in, eind jaren tachtig. Ben ik voor het eerst naar Senegal geweest. Met Alin Roos. En afgelopen ja. winter ben ik er weer geweest. En uh, vanaf 2000 ben ik een aantal keren naar Cuba geweest voor de Conga's. Okay. Ja, en ik geef zelf uh, heel veel jambe les, want ik uh, heb heel veel jambe ritmes geleerd, maar ik leer steeds weer nieuwe dingen bij ook. Want mijn huidige leraar, die komt uit Senegal, woont in Amsterdam, moest hij er mee, maar die, zijn familie komt uit Mali. Ja? Hij leert mij weer ritmes uit Mali die, die voor mij ook weer nieuw zijn, dus je, je raakt ja. nooit uitgeleerd. Maar je tijd. zegt, ik heb andere ritmes geleerd. Ja. Zijn hun ritmes anders dan hier in het westen of zo? Nou, We De dj djembe zijn sowieso anders. Waarom? Nou ja, Dat zijn traditionele ritmes uit West-Afrika. Uit landen als Senegal, Mali, Guinea, Burkina ja, Faso. Maar geen vierkwartsmaat of zo? Nou ja, vierkwartsmaat zit er ook bij. Maar ook heel veel twaalf Ja. En uh, kijk, ik ben natuurlijk begonnen als popdichter... met percussie, met congas. Zo'n nummer als Jamaica, wat, uh, wat ook op de eerste cassette staat. Yeah. Maar ook op, uh, op onze nieuwe CD, De Dromen van de Dansers. In de eerste instantie deed ik dat live... Met een conga ritme, wat ik ja. gewoon, uh, eigenlijk zelfs nog zelf verzonnen had. Van dat doe okay. ik ook. Uh, yes. dus, uh, dat, dus dan combineer je eigenlijk die Cubaanse ritmes met, uh, ja. met je eigen tekst. En dat doe ik, doe ik ook met, uh, met djembe. Ik heb ja. bijvoorbeeld, uh, ja, dat heb ik toen niet in Amsterdam gedaan, maar bijvoorbeeld een nummer wat ik op Cuba zelf heb geschreven. In Spaans, Want Ik heb Cuba ook echt Spaans ja. geleerd. Ja, maar ja, dat doe ik live wel eens gewoon met, uh, met, uh, met de djembe of met de conga's. Ja. Want hoe maken jullie je nummers? Want jij begint met de teksten, begrijp ik. Ga jij dan het ritme aanbrengen of doen jullie het ook samen of zo? Nou, als we het hebben dus over de nieuwe CD, ja. uh, de Dramen Dansers, dan hebben we eigenlijk allemaal gewoon onze, onze input uh, daarin gehad. Natuurlijk Rick, teksten, ja, hè, ja. de ja. teksten geschreven, de vocalen gedaan. Ja. En percussie. Uh, in, in de studio bij Erik heb ik ook nog percussie gedaan. Uh, en nog op een aantal nummers ook slagwerk. En Erik heeft als multi-instrumentalist dus eigenlijk de basis gelegd voor de, okay, yeah. uh, muzikaal gezien, voor de, voor de tracks. Yeah, yeah. De ruwe tracks. En daar ben ik dan weer dus met mijn dub okay, uh, ja. dingen dus ja. weer bij ja. verder gegaan. Okay, ja. Mooi, ja. En Erik heeft mij in de begin heel veel opnames gestuurd. Ik wel een stuk of zestig. Ja. En gevraagd uh, ja, of, of ik daar uh, ja, naar wil luisteren. En welke teksten ik daar wel bij wil doen. en dat, uh, oh, dat, ja. Ja, zo, zo is dat ontstaan eigenlijk. Dat okay. ik, uh, kijk, ik heb de teksten bij de muziek. Uh, die, die hij al had gevormd met jou samen. Heb ik daar de teksten bij. Oh, ook andersom, ja. Soms had ik die teksten al ja. gemaakt hoor. Zoals dus Jamaica bijvoorbeeld. Ja. Ja. En andere die had ik ook al gemaakt. Oh, Sommige okay. zelfs oorspronkelijk in het Engels. Maar ik heb dan weer in het Nederlands vertaald. Ja. Maar uh, andersom is ook gebeurd. Uh, tenminste met vorige uitgaven. Zoals ja. Bewegers Stratege. Heb ik gewoon die teksten gedaan uh, in de studio. En daar is dan de muziek bij gemaakt. Ja, aan ja. beide kanten. Het, het op, kan ja. allebei ja. de kanten. Ja. Ja. Maar bij de en de Dansers is het om, uh, andersom gegaan. Oké, dus, okay, dus ja. de, ja. de muziek en daar de teksten mee. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus eigenlijk, dat is heel erg ook wel weer leuk... vanuit een culturele uh, context bekeken. Uh, dat is dus typisch eigenlijk een voorbeeld... van hoe het op Jamaica dus gaat. Daar hebben ze dus versions van songs. Ja, ja. Rhythms, zoals het heet. Ja. En daar wordt dan dus een tekst bij, uh, bij gezocht. Oh, of soms okay. worden dus ja, rhythms, ja. versions... Ja. door verschillende zangers weer in verschillende ja, dingen uitgebracht. Ja. Dan laten we nog even gaan luisteren naar Linton Kwesi-Johnson... Yeah. Bass culture, bass yeah. culture Bass culture, yeah Music of blood, black, rare pain Rooted that gear All ten stopped in the bubble And the bounce and the leap And the weight drop This is the beat of the heart This pulsing of blood That is a bubbling pace A bad, bad beat Pushing against the wall with bar black blood. And there's a holy of passion, of a Like a frightful farm, like a righteous farm. Giving off wild like his madness. Bad out there. Hotter than the heights of fire, living heat don't volcano core. The cultural wave, a dread evil deal. Spirits rise and reel and rise to the wise. Nathan Power in a farm resembling madness, like violence is the show. Bursting out a sleep shackle. Look here, bound for harm the wicked. Man feel, him hurt confirm Man sight, destruction all around Man turn, love still confirm In destiny shine light wise. So life take the farm, we shift from calm And hold the way of a deadly storm ultra in high-temperature blood Sling hunger shattering the tidied hole Pals cold fold round flesh for real freedom It's a cause of blues, cause of maggots suffering Cause of blood clad pressure Yet still breathing love Far more mellow than the sound of shapes chanting loudly Shatter, mata shatter, shatter, what a beat. For the time is nigh when passion get a high, when the beat just lash, when the wall must smash, and the beat will shift as the culture alter. When oppression scatter. Heel achtergrond, hè? Ja. journalisme. Ja. Journalist, dus wat, wat is nou het belangrijkste bij jou? Of... Nou, de muziek is voor mij. Terwijl, uh, ik zeg ja. altijd: uh, muziek, uh, muziek is mijn leven. Ik, uh, ik speel het, ik schrijf erover, ik geef er lessen in, ik neem er nog lessen in ook. Ja. Dus dat uh, is voor mij uh, wel het belangrijkste. Ja, en ik ben ook als percussionist actief in diverse groepen. In Leiden speel ik bijvoorbeeld in de groep Camara. En daar ben, ik, daar ben ik niet de zanger of de tekstschrijver voor, maar daar ben ik de percussionist in. En Camara okay. Ka ja. ja. is een wereldmuziekensemble. met een Armeense accordinist, Oeigoerse muzikant en een Nederlandse multi-instrumentalist. En daar speel ik eigenlijk een kagon en ook dabuka en drums in. Maar moeten we jou dan nou schakelen onder... Onder wereldmuziek of... Uh, ja, dat dus kan je wel zet... je natuurlijk indelen ergens, hè? Ja, ja. nou zeg maar, Ja, ik weet niet of je nee? uh, reggae wereldmuziek ah, ik, ik heb een hekel aan de term wereldmuziek, dus... Uh. Oh, wow. ja. <laughs> maar ik, ik zeg altijd, uh, ik ben met diverse stijlen bezig. Want ik schrijf natuurlijk voor het jazzisme. Maar ik ben eigenlijk meer de wereldmuziek specialist. Uh, ze vragen altijd, uh, als ik een combinatie van jazz met, met Latin bijvoorbeeld... of met andere muziekstijlen... Dan komen ze bij jou uit. Ze ja. bij mij uit, Ja. <laughs> Ja. En, maar ja, ze, uh, ik zeg dat ik ben gewoon een percussionist. Ik ben ook een multi-percussionist. Ik speel allerlei diverse percussie-instrumenten. Want conga is toch een heel ander instrument dan uh, andere technieken dan djembe. Geef eens Kagon. een roffel op de tafel. En de conga speel je zo. Ja, Arnoud weet er alles van. Klinkt net heel anders inderdaad. Ja. Apart, zeker op de tafel klinkt het wel heel anders. Ja. En de bongo speel je ja. weer zo. Ja, dus uh, ja, en uh, nou, ja, uh, dus uh, ik ben op uh, ja ik ben op een veelzijdige manier met muziek bezig. Ja, ja. Ja. Maar geen wereldmuziek, uh, Arnoud. Nee, want nee? Uh, die term is in de jaren tachtig ooit door een stelletje marketeers bedacht. Ja. Um, om een bepaald genre te, te labelen, zeg maar. Yeah. Maar als je gewoon echt puur bekijkt wereldmuziek... alles is wereldmuziek, dus alles valt onder wereldmuziek. Dat, dat is waar, Dus we ja. kunnen ja. ook zeggen, ja. Uh, ja. Ja. Jantje Smit is wereldmuziek. Ja, dat klopt. Het is een beetje vanuit een Europese bril... Ja. of Westerse bril Helemaal. bekeken. Precies, ja. precies. Ja, het is ja, ook bedoeld, is het eigenlijk. Zo bedoeld om... Uh, in platenzaak om daar een, een, een, een label, een, een, ja. een rijtje veel muziek. Misschien moet zeggen de rest van de wereldmuziek. Ja. Ja. Maar ja, kijk, je hebt uh, wat ik, ik schrijf voor uh, ook voor een uh, online magazine Mix World Music. Nou, die, die naam zegt het al. Maar ja, als je dan schrijft over muziek uit uh, van de Tuva boventoon, dat kan je absoluut niet vergelijken met muziek uit Cuba of muziek nee. uit uh, West Afrika. Het nee, is allemaal wereldmuziek. Ja, ook ook ja. mensen ja. hebben het er vaak over Afrikaanse muziek, maar de, de muziek uit West Afrika. ...bij de kora, de balafoon en de djembe ja. en ook de sabara, uit Senegal. Maar dat is totaal anders dan muziek uit Zuid-Afrika of Oost-Afrika. Dus ik kan ja. ook niet zeggen dat. Uh, Ethiopische jazz, ja. Ja, ja, ja precies. Ja, dus, dus er zijn zo, zulke, ja. zoveel verschillen in muziek. Ja, zeker. En uh, ja, wereldmuziek is een beetje een te algemene term, ja. Ja, ja. Ja. ja. Maar misschien dat het ook te maken heeft. En dan denk ik ook maar een eentje weg. Uh, toen opende de wereld zich een beetje qua, qua muziek. Uh, het werd makkelijker bereikbaar. En als je. Nu bekijkt, nu is eigenlijk alles van over de hele wereld makkelijk bereikbaar. Dat is natuurlijk weer, staat eigenlijk los van wereldmuziek. Dat is natuurlijk gewoon de digitale tijdperk waar we nu ja. in zitten: uh, internet en uh, dat alles gewoon via internet uh, beluisterbaar is. Maar de term wereldmuziek is uh, ontstaan zo rond 88. Nog in het analoge tijdperk, zeg maar. Er was nog geen internet. Ja, dingen die dus zeg maar onder wereldmuziek vallen. Waren toch ook wel al bij een heel groot publiek in Nederland bijvoorbeeld uh, bekend. Concert in de Melkweg, Afrikaanse concerten. Ja. Maar ook in het Bimhuis Tropenmuseum. Enzovoort, uh, enzovoort. Ja, ja, ja, ja. ja, en uh, kijk, uh, sommige termen, zoals reggae, dat is echt, uh, nou, dat is echt een hele duidelijke muziekterm. Dus, uh, ja. ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is goed als je, ja, je zegt, ja, ja, let in... Ja. Maar ja. Ja. Waar salsa dus eigenlijk weer een marketingterm uh, is. Uh, is toch een dans of zo? Nou, ja. salsa is dus gewoon Afro-Cubaanse muziek. Ja. En uh, op een gegeven moment had je het platenlabel Fania Records. Ja. Uh, begin jaren 70. En uh, die zeiden van, hoe moeten we dit in de markt zetten? Ja. En toen hebben ze dat salsa genoemd. Salsa betekent saus. Ja. En uh, Tito Puente en Celia Cruz, grootheden in dat genre, zeiden van... Salsa bestaat niet. Salsa doe ik over mijn spaghetti. <laughs> dus, ja, ja. Sterker nog, ze zeggen ook van de salsa, de, de grootmoeder of de grootvader van de salsa is de zon van Cuba. Ja. Want in feite is de salsa in New York ontstaan, want Puerto Ricanen die daar wonen en Cubanen, wat de yeah, yeah. ja, en uh, <laughs> New York, Puerto Rico. Ja, en Cuba ook. Uh, ja. Goed, we even terug naar de C&E. Welk ja. nummer zijn we nu draaien? Ibiza Time? Ibiza Time. Ja, ik vind Ibiza Time wel leuk, want ja. daar schets je allerlei locaties ook van Ibiza. Ja. En kun je er iets over vertellen hoe, de, hoe je tot die tekst gekomen bent? Nou ja, uh, ik ben natuurlijk veel op Ibiza geweest. Dat, uh, en ik, ik, uh, <laughs> en dat blijkt wel uit het nummer. <laughs> en, uh, sterker nog, ik ga er eind oktober weer heen. Want eigenlijk de eerste keer was in... Uh, dat ik er was, was in februari 2017. Ik ben daarna nog een paar keer terug geweest. Maar ik ben ook met uh, een club ga ik, van uh, djembe dromee ga ik er regelmatig heen. Je hebt ja, eigenlijk al een mooi leven. Ja. Nee. <laughs> en, uh, ja, ja. en daarom zing ik ook een, een zingende dans in de werkelijkheid. Want er wordt de vrouw van Moesee dromee, uh, dus een Nederlandse vrouw, die geeft weer Afrikaanse dans. Dus ze ja. wordt ook gedanst. <laughs> okay. dus, uh, dus daar is uh, het nummer eigenlijk zo is het ontstaan, ja. Dagen vertrekken met een gerust hart van het eiland in de zon. Van de finca terra aguila, aguila. Van kusten vol schoonheid van de mythische rotsen, de mythische eilanden. Esvedra, esvedra, nel, esvedra sp Time Zo mooi, zo fijn Ik Ibietsa Tijd Een zingende, dansende werkelijkheid Een zingende, Langs de rotsen van Punta Gallera, langs het uitzicht bij Portinax, speelt het ritme van de zon. De zee van Tala San Vicente, daar raak ik aan gewend. De zee die schuimt, het watergolf maakt ons nappen. Van Santa Elaria, reist langs de schone terrassen. Langs het ijs met Hollandse roots, langs het mango-ijs. zeventig jaar leider van Huis omdat ik sociologie heb gestudeerd. Ik ben ook uh, okay. afgestudeerd. Yeah. Ik zeg was voor de grap, nou noemen we maar, maar geen Dr. Anders P, maar Dr. Anders R. <laughs> en, <laughs> ja. Maar dat weten heel veel mensen niet. Maar nee. uh, ik ben tijde, tijdens mijn studie ben ik met uh, muziek, uh, poëzie en theater begonnen. Ik zeg dat, dat is wat ik wil met mijn leven. Want ik kom uit een zakenfamilie. Mijn vader was zakenman. Yeah. En uh, ik kom uit een sportfamilie. En, nou ja, dat is... Uh, hij werd bij ons getennist en gehockey, dat heb ik ook gedaan. Maar ik had er geen talent in, maar mijn broer wel. Die is zelfs in 1982 nog Nederlands tenniskampioen geweest. Echt hoor. Huub van Boekel heet Hup hij. van Boekel. Nee. En uh, hij heeft ook bij de eerste honderd van de wereld gehoord uh, in tennis. Uh, ja. Ook uh, Davis Cup meegedaan. En uh, hij werd toen, ja, ja. zijn tiende was jouw van Nederland. Hij werd toen gezien als het opvolger van Tom Okker. En dat is hij nooit echt geworden. Maar, <laughs> uh, maar dat, dat is wat, uh, ja... Sportfamilie, Maar mijn vader was gewoon een jazzliefhebber. Okay. Maar jij zelf bent in de tijd van de Beatles en de Rolling Stones groot geworden. Ja, ja. Maar die kant ben je niet opgegaan? Nee, ik ben uiteindelijk in de percussiekant opgegaan. De kant ja. van Santana. Want ik zat altijd met Santana mee te spelen. Ja, ja en, en, ik ook... en ik heb Santana natuurlijk ook live gezien. Niet alleen uh, de Kralingen. Uh, Kralingen. Maar hij heeft ook nog een keer in Leiden in de Groenordhal opgetreden. En, uh, en een band die ook heel belangrijk is geworden voor mij. Daar komt de titel Deze Hove te praten ook van de talking heads heb ik ook ah. diverse keren live gezien ik heb ook ja. al hun LP's ja dat staat niet hier op maar dat staat hier. nee, nee. Uh, ja. en uh, dus, uh, praten de hoogte ja ja en ja en nummer uh, Jamaica is natuurlijk wat ik al eerder vertelde ja de reggae de reggae muziek Bob Marley ik heb alle LP's van Bob Marley uh, Black Uhuru Anita ja. Queen Johnson uh, Steel Pulse ook uh, Third World World uh, nog meer Dennis ja. Brown ik heb heel veel albums uh, reggae albums ja Oké, okay, maar je zei tijdens je studie uh, begon je met muziek en, en, en ook uh, teksten te maken. Ja. Werd je toen ook al beïnvloed door andere mensen die ook met taal bezig waren? Weet ik, Simon Finkoog bijvoorbeeld? Ja, of, of... Nou, inderdaad uh, wel de, de Simon Finkoog, uh, Johnny de Zelfkikker. Ja. Uh, maar ook, uh, wie ik ook altijd heel belangrijk heb gevonden, is uh, Paul van der En uh, Luce Ber. Maar toen, was het, toen ik begon zo met poëzie schrijven... was ik nog niet met de combinatie met muziek bezig. Maar ik, ik las sowieso heel veel... Uh, slauwenhof. ook. Daar heb ik nog eindelijk samen in moeten doen. En, uh, ja. en ja, ja. Luce, en, uh, ja. En ik heb ook een uh, bundel van Paul van Steyer, Music musical. Maar ik heb ook een bundel van Amerikaanse poëzie... uit, uh, uit de 20e eeuw. Dus ik las heel veel. En wie ook... Uh, ja later pas ben gaan lezen. daar heb ik ook nog programma's mee gemaakt. Federico Garcia Lorca, uit Spanje. ja. en uh, want we, daar heb ik ook met twee met Paula Tuin nog een programma over gemaakt en nog met een groep uit, uh, uit Amsterdam. dus uh, ja, ik ben op het poëtisch gebied ook heel uh, divers bezig geweest. maar in de jaren zeventig vooral uh, Paul Van Ostaijen, Simon Vinkoog en Lucebert Ber. Maar voel je je verwant ja, ja. aan, aan Vinkoog? Want Vinkoog is later met Spinvis ook ja, ja. Zou, uh, uh, uh, dichtkunst op muziek gaan doen. Uh, ja. Ton Lebbink uh, uh, uh, bracht teksten en muziek uh, ja, uh, bij maar, elkaar. Ja. Dit, dit, dit project wordt er wel een beetje mee vergeleken. Ja. Ja, Ton to, Lemming, daar werd ik in de, de periode als popdichter al wat mee vergeleken. zeg, ja, dat is een jonge broertje van Ton Lebbink. <laughs> maar, maar omdat hij uh, natuurlijk ook uh, drummer was van uh, Meccano... Of ja. een keer in de commando, geloof ik, ja. Nee, Mecano. Mecano, ja. En, uh, en ik, percussionist, ja, gingen mensen me vaak met hem vergelijken. En. Uh, maar Simon Vinkhoog uh, sowieso ook, heb ik ook boeken van gelezen. En die heb ik zelf nog wel eens een keer. Ik heb een keer een artikel geschreven in, die, in de jaren tachtig over uh, podiumposie uit die tijd. Daar heb ik hem nog geïnterviewd. En de uh, ander nog ook, Bart Chabot. Ja. En uh, Diana Ozon. Ja. Ik ken uh, Simon Vinkoog ook van, uh, van de jaren tachtig. Oké, okay. dus uh, en waar ken je hem van? Um, nou, wij rookten samen wel eens wat. Om het zo maar te zeggen. <laughs> Say no more. <laughs> nee. Maar ja. goed, je hebt zelf haar seksdruk seks, is en rock'n'roll. <laughs> ja. Nee? <laughs> vallen ze stil. Nou ja, vroeger, vroeger, vroeger. ja. ja. Vroeger. ja. ja, ja. Maar met een reggae-achtergrond. Euh, ja. <laughs> ja, ja, natuurlijk. Ja. Dan hoort ja. het er wel een beetje bij. Dan er hoort erbij, zeker, maar je ja. wordt ook ouder. Dus, uh, ja, ja, ik ging, ging even. <laughs> Oké, okay, maar als je zo met taal bezig bent, dan denk ik ook van. Dan luister je ook bijvoorbeeld naar Amerikaanse artiesten die ook erg met taal bezig zijn. Ik denk aan een Bob Dylan of een ja, Jim Bob Morrison, D Jill Scott Heron. Ja, uh, zeker Bob Dylan, ja. Jill Scott Heron ken ik wel. Maar uh, ik heb me nooit laten inspireren door, uh, door teksten van hen. Dus uh, eigenlijk... Uh, ja, je bleef bij je eigen thema's. Uh, ja, bleef bij mijn eigen thema's, ja. Kijk, en, uh, want ik laat me dan... een uh, tekst als Jamaica... Uh, dat heb ik dan in Portugal geschreven. Maar uh, ja, dan ga je dan toch... Uh, heb je het op een gegeven moment over Mathilde... Ja, dat is. Yeah. En de Rasta de Reggae, Calypso, Jamaica, Harry Belafonte natuurlijk ja. ook nog. Ja. Ja, ja. Want hoe ja. kom je aan die thema's, gewoon het dagelijks leven of zo? Ja, sommige dingen verzin ik gewoon. Ja, bewegens een strategie. Ja, dat heb ik gewoon verzonnen, ja. ja, ja. En uh, dat komt dan ook van, uh, ja, ook een beetje filosofisch achtergrond van uh, het leven neemt vaak een wending uh, die je niet had verwacht. En... Uh, het zit ook eens zo Laat je niet zo overdonderen. De, de, de, ja, ja. Okay. Het leven neemt je mee... Naar een weg die je niet wil. Uh, het is geen zegen, maar... Uh, het kan ook de goede kant op gaan. Weet je dat? Uh, een Oda aan de mode heeft bijvoorbeeld geschreven. Een, een vriendin van mij die heeft een modishow. Een, uh, een geef van modishow. Die heeft een tweedehands winkel... van kleding. Die okay. vroeg mij kan je een wat satirische tekst... Over een modishow schrijven. <laughs> ja, Kijk, en uh, zo'n titel... De dromen de dansers... Ja, dat gaat ook over als je... Het is ook een beetje meer een liefdesverhaal. Van, het gaat eigenlijk over een man en een vrouw die elkaar ontmoeten, al dansend. Ja. En uh, weet je, dat, uh, zo kom ik op dat idee. Ja. Maar zo'n ander idee zoals uh, nummer De Maanfluisteraar. Ja. Toen ik op Ibiza heb ik ook op Ibiza geschreven. Uh, Tommy was dan de, de man die dat huis heeft in Terra Aguila. Ja. Ik was een keer naar de volle maan aan het kijken. En zei hij zei tegen mij, je bent de maanfluisteraar. En zo, ja. ben ik, zo kom, ik op, kom ik op het idee voor die tekst hier. Ja. Dus dat, uh, oh ja... En uh, soms worden dingen ook wel door het alledaagse leven uh, ja. Uh, geïnspireerd, ja. Terwijl die dubdichters, neem Linton, Kwesi, Johnson Michael Smith, die waren zeer politiek gedreven. Maar ja, ja, bij jou dus ontbreekt dat volgens mij... Helemaal. Helemaal, ja. ja. ja niet, uh, niet dat ik uh, geen politieke ja. mening heb, maar ik doe het niet in, zet het niet in de nee, tekst. Nee. Dat is een verschil dus, dat, dat, dat is inderdaad die dichters uh, politiek heel ja, erg geëngageerd zijn. Inter, en ik gewoon op het leven, op de ja. natuur, op de filosofie, uh, ja. dat soort dingen. Ja. Ja. Ja. Maar in, uh, op, op de LP, uh, deze over te praten, uh, zijn ook twee nummers uh, die ook op de cassette stonden. Onder andere de crisis, nou dat zegt toch genoeg. Het ja, ja. gaat over de crisistijd van de jaren tachtig, ook de werkloosheid en uh, de kernenergie demonstratie ja. heb ik zelf ja. nog ja. aan meegedaan. En, en de, en, en de ja. Pindepuit. Uh, het begint met een tekst, eens vroeg mij een psycholoog, hoe voel jij je nou? Nou, ik verveel me rot, maar de wereld gaat kapot. Het gaat, gaat ook over werkloosheid, weet je. Maar dat zijn nummers die ik in de jaren tachtig heb geschreven. Ja. Ja. Sommige van die nummers, als die teksten zelf weer terug, terugluisteren... zit ja. ook een beetje een surrealistische wending aan. Heb ja. je veranderd in de loop der jaren? Een andere richting op of zo? Andere songteksten gaan schrijven andere of zo? Andere thematiek? Ja. Nee, niet echt. Nee. Ik vind dat zelf moeilijk te beoordelen hoor, maar kan anderen misschien beter beoordelen. Maar, maar ik, ik, ik schrijf sowieso heel veel poëzie, ook uh, als ik op reis ben. weet je, dat, uh, Ik ben net uh, in Frankrijk geweest, uh, Economie, heb ik uh, workshops gegeven aan kinderen. En dan schrijf ik ook weer teksten. En, uh, en ik zeg, eind september komt ook een reisboek voor mij uit, muzikale reizen van Portugal naar Finland. Maar bij elk verhaal zit ook weer een gedicht bij, dus ja, één ja, ja. gedicht over Portugal het bijvoorbeeld de Fado Zangeres. Nou ja, dat ja. zegt al genoeg. Ja. Dus ik laat me door allerlei dingen wel inspireren. Maar even wat reclame over je boek. Ja. Dat komt binnenkort uit? Ja, eind september. Eind september. Hoe gaat het heten? Een muzikale reizen van Portugal naar Finland. Door Rick van Boekel. Ja. Oh, nou. En ik heb al twee reisboeken uitgegeven. Het eerste heet het Loslaten van Atlas. Dat zijn diverse reisverhalen, onder andere over Senegal. Maar het eerste verhaal, gaat over heet treinreis van vrijheid naar vrijheid. Dat speelt zich af in de periode rond de Vrijevre revolutie in de toen nog malige Tsjechoslowakije. Daar ben ik tussen 1987 okay. en 1990 geweest. En wie heb ik in 1987 interviewd toen hij nog dissident was, Vaaklav Havel. Okay. En dat heeft in het Leidsaport yeah. gestaan. Yeah. Yeah. En het tweede boek, nou die titel zegt al genoeg. De zingende palmen van Cuba. <laughs> okay, <laughs> ja. Ja. En het is oh, zelfs in het Spaans leven, vertaald. Ja. Ja. Ja. Nou, okay. dus ja. En op Cuba verkrijgbaar? Nou, dat weet ik nog niet of het Cuba <laughs> verkrijgbaar is. <laughs> Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5